Dames en heren, jongens en meisjes. Dit is weer een nieuwe aflevering van Friday Radio. Leuk dat je luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria... met op dit moment Jossi. Uh, hey Johan. Ho hoi hoi, Peter. Uh, Henk. Hey. En Hallo. En David. En mijn naam is hey, Johan. Hey. Hoi. Hoe oh, wees achteren dan? <laughs> oh ja. Ah. <laughs> <laughs> We hebben alleen de <laughs> <blijven>, voorname vandaag. <laughs> We blijven liever anoniem. <laughs> en uh, misschien dat er nog andere mensen bij komt, je weet, uh, komen. Je weet maar nooit. En ik wil... Uh,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 En uh, ja, goed, laten we eerst gewoon beginnen met de uh, goud, zilver, de bitcoins en de staatsschuldmeter. En de VTI-index. Hm? Ja, laten we eerst beginnen met de marijuana index Die hebben we ook nog. Hij is uh, flink gestegen. En net als de heel veel altcoins gaat ook de marijuana index uh, als een gek omhoog. Oh ja, hij staat zelfs op... Uh, 350. Ik weet nog dat hij een maand geleden nog wel ergens in de, onder de 200 zat. Ik weet nog dat ik uh, de, een van mijn vorige uitzendingen was de 115. Ja, klopt. En uh, hij is inderdaad flink omhoog geschoten. Het zou misschien te maken kunnen hebben met de legalisering in uh, Californië. Dat de feit gewoon inhoudt dat je belasting moet gaan betalen op je wiet. Weer uh. <lacht> ook niet. En <lacht> ja, Waarschijnlijk dat die wel slechtere kwaliteit hoort. Ofzo. <lacht> ja, ja, ja, ja, het wordt allemaal gereguleerd. <lacht>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 of verder verleden. Huh.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 Twee weken naar de twaalf, uh, euro'tjes. halfduizend Ja, iemand een idee waardoor dat allemaal kwam? Ja, ik denk dat hij op de 15 een beetje blijft hangen de komende tijd zo. Dus daarom. Uh, hij is veel volatiel geweest. En dus hij was even omhoog, even gecorrigeerd. En nu hangen we op vijftien. 15, dus. Uh, 15.000 dollar is dat dan. En de dollar heb je het over, hè? Ja, Ja, ja. Nou, ik heb het even in euro's. <laughs>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 Daar kun je wel alvast geld voor reserveren door ze op een, uh, een hoger bedrag al uh, eruit te drukken. En je van nou, stel dat ik ze, weet je wel, zoiets. Dus ja. ja je is... weet nooit precies waar die, waar die top dan komt. Hè? Als het zo, uh, als het opeens een gek huis is en het schiet omhoog, ja, dan kan het uh, nog makkelijker een keer.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 ja, Stellar is ook als een... Uh, nou, die hebben dan een raket als logootje. Nou, die is dus als een raket omhoog gegaan. <laughs> ja. Dat is een heel goed, goede keuze van een logo. <laughs> ja, ja, ja. En ze roepen ook altijd to the moon, hè, daar in die uh, kringen. Ja, ja. Dus, het uh, ja, is een hoop gebeurd.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 ik dat Coinbase nou wel uh, toestaat dat je direct met Bitcoin Cash naartoe gaat. Uh, ja, Bitcoin Cash, so. Ethereum, Litecoin, als, als ik me goed herinner. ja die doen alleen een paar grote ja. munten. Ja, bijvoorbeeld op Bitstamp is er nu, er zijn ook kraken voor munten, uh, uh, fiat markten, uh, maar die zijn echt niet leidinggevend op de prijs, zeg maar. Mm -hmm. Ik heb wel eens een keertje en dan zeggen mensen, ja ik heb mijn litecoins gekocht, want ze kosten nu 50 euro. Uh, en dan ze, of weet ik veel wat ze nu tegenwoordig uh, in euro's kost. Want daar kijk ik dus ook niet naar, want ik zie alleen maar een satoshi prijs en als ze,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 Uh, blijf bewust van waar je mee bezig bent. Hè? Want uh, nou ja, het is allemaal zonde van het zaad. Ja, nou ja goed joh. Ja, dankjewel. No problem. Nou, dan gaan we even naar uh, de nieuwsberichten. Nou, dan openen we uh, de, even blokje met uh, een bericht waarin... Uh,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 Ja, en dat is pijldatum 1 januari 2017, dus niet van dit jaar. Ja, dat is de waarde van wat hij wat op een, Nou ja, we mogen blij zijn dat hij gedaald hm. is vlak geworden. Eigenlijk moet hij 31 december ontzettend crateren, zeg maar. ja. En dan uh, vlak daarna gelijk weer zo'n flash crash en dan weer omhoog. Hij is al 22 december is hij al gedaald. Dus, uh. ja. Het is overigens niet zo dat...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 Al die doekoe's. Ja. Nee, maar uh, ja, wat, wat zijn er nog meer? Uh, wat moeten we nog meer weten als crypto. Tenminste, wat moeten wij nog meer weten als we digitale valuta hebben en uh, ja, de dans we ontspringen? belasting ja. ja, uh, belastingontwijkregels. Daar niet over praten. <laughs> Je kan natuurlijk wel <laughs> <al wat> cash <laughs> kopen en cash verkopen. <laughs> Uh, zorgen dat je meerdere wallets hebt en niet alles via BTC Direct koopt of zo, maar via local ja, je Bitcoins. Je moet je wel beseffen dat als jij via ja, uh, Bittonic of zo of een of andere uh, beurs als jij daar cryptos koopt, dan staan die op je mm -hmm. uh, bankafschriften en daar heeft de over, overheid als zij moeilijk willen gaan doen, hebben ze daar gewoon toegang toe kunnen, ze toegang toe eisen, ze zullen eerst in jouw op wat opsturen.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 Of uh, is, is het voor iedereen even duidelijk nu? Of uh, zijn er nog mensen die vragen hebben? Van ja, maar, stel dat... Ja, je is natuurlijk in het buitenland, woont toch allerlei andere regels weer. Stel, je woont in België, daar heb je geen vermogensbelasting geloof ik. Uh -huh. Dus dat, uh, ja, dat, uh, dat zijn weer andere regels dan. Ja, ja, ja.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 En, en daarbij gezegd, oppassen dat je het niet weer zo laat slingeren. <laughs> dat is dan de ECB. Over... Nee, dat is, het geld is in beslag genomen. En oh. de chauffeur de, van de auto is opgepakt voor witwas. Oh jee. Dan ja. kunnen ze bewijzen dat hij aan het wit wassen was. Misschien heeft hij gewoon iedere dag een, een, een, een, een eurotje apart gehouden. En is dit gewoon het geld van 120.000 dagen eurotjes opzij houden. Nou, misschien kan hij alleen maar lekker slapen op een, op een bedje van bankbiljetten. Ja, ja, ja. Overigens hebben ze dan bij het plaatje hier ook het 500 euro biljet nadrukkelijk in beeld gebracht. Ja. Om duidelijk te maken dat die, die associatie in jouw hoofd op gang te brengen... 500 euro is gelijk aan witwassen. Ja. Uh, dus dan, uh, kan die 500 euro biljetten, die kunnen dan opgedoekt worden. Uh. Ja, ja. Maar het is altijd verband dat ze die auto's weten te vinden. Want uh, ik heb uh, bijvoorbeeld nooit... Uh, M mijn auto hebben ze nooit helemaal uh, de banken opengesneden om te kijken of daar geen geld in zat. Mm -hmm. En dat klopt nee. ook, want dat zit er niet in. <laughs> maar dit was waarschijnlijk dan ook iemand met een uh, auto getonen uiterlijk? Ik weet het niet. Nee, het, is, uh, het was een auto die hun aandacht trok. Mm -hmm. En al snel hadden ze de indicatie dat er sprake was van ondermijning. Hashtag ondermijning. Dat is een nieuwe iets wat ze proberen te uh, pluggen. Het begrip ondermijning. Wat uh, en, betekent dat uh, precies? Dat is het iemand die aan het minen was. <laughs> ja, ik oh, weet het niet. <laughs> ja, je kan tegenwoordig in je kan je, kan je ook een bitcoin miner zetten in de achterbak. Die krijgt hele goedkope milieuvriendelijke elektriciteit uh, gesubsidieerd. Dus dan uh, kan je toch in Nederland ook nog uh, mobiel bitcoin minnen. Uh. Ik heb wel gezagsondermijning. Ik ja, dit dat... ondermijnen, dat is een beetje dat is het forfeiture toestand, hè? Dat ze, ja, dat ze gewoon mensen hun dure spullen afpakken. Ja, daar we over, Ja, maar dat noemen ze ondermijningen. Oh, het ja. vermoeden bleek juist. En dan zetten het onderzoek in de auto leverde 120.000 euro op. Nou, vraag daar maar naar de eigenaar toe, uh, eigenaar om, of, of, of, of hem dat 120.000 euro opleverde, dat onderzoek. <lacht> het wordt jammer dat dat weer helemaal geschreven wordt vanuit het politie-standpunt. Uh,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 Ja, ja, terwijl mijn... het niet bewezen is dat deze man er een product van wilde kopen. Nee, nee. Dan, dan pas zou het witwassen zijn. Ja, dus dan, dan wordt het toch niet wit gewassen? Hij, wa hij was nog niet eens aan het dag geslagen. Hij reed nee. er alleen, met alleen maar rond. Ja, alleen maar, alleen maar rondjes. Ja. <laughs> <laughs> Misschien was dat een certificatie uh, ze zaten ook allemaal tegen de zijkant van zijn ramen geplakt door de rondje rijden. Ze zijn in <laughs> de wasmachine geweest en dan ik ze droog. <laughs> misschien zaten die biljetten tegen ze vooruit geplakt en dan, kon hij, dan belemmerde dat de verkeersveiligheid. maar dat ze hem daarvoor aanhielden. Ja. Uh, het vermoeden was witwassen dus. Mm -hmm. dus. Iets wat hij nog zou moeten gaan doen eigenlijk, anders had hij ze al lang uh, uitgegeven ja.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 <laughs> en die, die doet ook niet wat je ervan zou denken. <laughs> ja. Nog een belletje naar plegen. Ja. Uh, dat moet natuurlijk wel eens verricht zijn voordat je zo pakt hè? Ja. ja, ik denk dat in ieder geval die agenten in Del allemaal een bonus gekregen of zo. Hoeveel agenten zitten er in zo'n zo zo ding? Ja, denk 10 agenten, 10 uh, gedeeld door 120.000. 12.000 kunnen ze net een bitcoin verkopen allemaal.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 Ja. Ja. Wat, dan, ja, wat dan als je zegt van uh, ik wil gewoon indruk maken op mijn zie. Met <lacht> ja, ja, ja, ja. geld <lacht> of maak je geen zorgen het is vals geld <lacht> ja. <lacht> ja we hadden nog zo'n uh, zo berichtje ja, weer, weer iemand die overtuigd is van het gebruik van bitcoin denk ik ja uh... Maar even de politie, nog, eens, nog een hieraan gerelateerd berichtje: de politie pakt een dure jas en horloge af. Ja, en ook hier weer staat: agent in Rotterdam gaat dure jassen en chic horloges afpakken als het niet duidelijk is hoe die, betaal, hoe, hoe die zijn betaald. <laughs> Dat is ook wel vreemd. Dan komen ze je horloge van je lijf trekken.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 Dan, dan is het geen ondermijning, als je het zegt. Ja, dus op de vooruitgeplakt geplakt van je auto, dan uh, kunnen ze zien, hey, oh, uh, biljetten, er uh, is geen ondermijning meer. Dat is een grote banier op je auto, ik ben aan het witwassen. Dan Alleen als je het officieel krijgt en je betaalt er belasting over, dan is het geen misdrijf. Oké. Okay. Uh, Bijzonder. Ja, het zijn natuurlijk dus allemaal helaas is... productieve mensen die worden uitgekleed. ja. Uh.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 Dat ze je helemaal uitkleden en dat je dan ook een boete krijgt voor naaktlopen, zoiets. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. En dan houden ze zo lang op dat je moet gaan plassen en dan uh, staat er in de krant, naakte man is aan het wild plassen. Hebben ze weer een opgelost. opgelopen. Het staat ook met enige afgunst dat het, sommige jongeren lopen nu met jassen van 1800 euro. ja.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 Okay. Maar, het, maar het, is wel, het is wel triest dat, dat, ja, dat dit politie gewoon zo makkelijk allemaal mensen gewoon overhoop schiet. Mm -hmm. het, is, uh, ja, het is heel heen eigenlijk. Mm. Uh, Zullen we Pennsylvania even in de 1600 in Washington DC even opgeven? Is het iemand die uh, duizenden bommen heeft gegooid <laughs> op onschuldige <onderdeel> mensen? <laughs> ja, hé. <hey. laughs> Wist je dat David? Zoiets.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 ik vind het wel, maar ik zeg het niet. <grijg> Godwin is gevallen, Oh, jongens. <grijg> nee, nee, nee, maar je moet niet vergeten: heel veel van dat zware materieel komt natuurlijk uit, uh, uit Afghanistan en Irak. En dat, dat circuleert dan nu bij de politie. dat heeft niks te maken met het feit dat. Ja, het is al wat langer proces, hè? Zijn nee, je moet niet vergeten dat in, in sommige Amerikaanse staten zijn uh, wapenwetgevingen strenger dan in Nederland. En ja. daar is de uh, politie ook agressief. Ja. Dus ja. Nou, nee. ja, dus het is. Uh...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 uh, die uh, nog vrij standaard in panzerwagens uh, rondrijdt. Mm -hmm. en, um, maar ja, ook in Nederland is het aantal uh, invallen met andere arrestatieteams uh, wel wat verhoogd. Hè? En, um, um,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 ja dat ja. moet ook wel als je ja dat is speciaal geselecteerd Dat ja, Dat zie je nu ook in deze maatschappij nou ja de, de grote psychopaten hij is in de uniform en uh, geeft een lijstersteekel ja ja natuurlijk dat houdt ze wel rustig als je een moordenaar bent en je kan dat in, uh, ja, met een schouderklopje doen en je krijgt er een medaille voor dan ja, dan uh, waarom niet uh, zo je fantasie uitleven en hetzelfde geldt voor diefstal als jij mensen wil bestelen en beroven voor eigenlijk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 Uh, of die hond uh, hondsdolheid had. Uh, Oké. Okay. Ja, die hond was er dus zo doodgeschoten door de politie. omdat die zogenaamd een uh, bedreiging zou zijn. Maar in de Verenigde Staten is het de afgelopen 20 jaar nog nooit een agent gedood door een hond. Maar ze schieten bijna automatisch de hond dood bij elke inval. Yeah. Uh, ja. En. Ja, toen zeiden ze, ja, we moeten ze die zijn hoofd hebben om naar het laboratorium te sturen om te kijken of die hond volheid heeft. En toen zei je, en jij gaat zijn hoofd afsnijden, dan moet hij zijn hoofd van zijn eigen hond afzagen. Als ze gewoon de hele hond mee kunnen nemen of zo. En ja, dat is af, eenmaal, in dat is een standaard protocol daar, dat, uh, dat je het hoofd van een beest moet afsnijden om te kijken of het, uh, of het ziektes heeft. En dat is, ja, in dit geval niks anders blijkt. Daarna niet meer, lijkt mij. Want dan is het beestje dood. Maar dan kunnen de ziektes toch wel verspreiden volgens mij. Ah, hij bijt hem niet meer, hè? Ja, dat klopt. Ja, en ja, voor de kinderen des huizes is natuurlijk ook geen fijne ervaring. Nee, ik denk nee, ja. uh, weer een paar potentiële anarchisten erbij. <sweak> het is uh, een apart uh, verhaal, ja. Uh, yeah. um, trouwens, uh, laatst had ik uh, de inval van Waco uh, bekeken. En, uh, en dat kwam voor in zo'n staat als Texas. Uh,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 Uh, het hoofd van zijn hond af te snijden. En toen zei de sheriff uh, James Hollis: Dan hoor ik je in de gevangenis. Oké, okay. wat wordt dan de aanklacht? Weigeren het hoofd van je hond af te zagen. <laughs> <Yeah>. <laughs> Dat is uh, vast een uh, obscuur wetsartikel. Nee, ik denk het, het, het niet opvolgen van orders van een agent. Mm. Uh, okay. Een heerser. Het, het ongehoorzaam zijn ten opzichte van de heerser.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 ja, voor de andere kant van de samenleving. Ja. ja het kan beetje, natuurlijk ook een beetje stoer zijn, ik noem Een beetje boef. stoer, of een beetje de outlaw, hè? En dan noem je jezelf boefje. En, en je, je loopt in een jas van uh, 1800 euro. Ja, een beetje uh, van Marokkaanse afkomst, laten we dat ook even niet vergeten te vertellen. Een ja, bek back back voor het tanden. Ja. En... Uh,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 Ja, want uh, we zijn al wat verder dan dat...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 ja, toen uh, waren ze een beetje boos en hebben ze dat nummer gecomponeerd. Ja, ja. dus, uh, maar goed, uh, <kijkt> ik denk uh, dat een rapper als uh, Boef uh, ook gewoon autochtone fans uh, heeft. Ja, dus eigenlijk is hij een verbindende factor in mm -hmm. onze samenleving. De lijmende samenleving, Ja, nou ja <laughs> maar dan voor een nieuwe generatie, weet je wel. Uh, uh. Uh, maar die generatie zal later ook wel weer wat bijdraaien, denk ik. Uh, zoals ook met elke generatie wel gebeurt. Ja, met hoor. mij is het ook goed gekomen, ja. mijn law-abiding citizen. Uh, law-abiding taxpaying citizen. <laughs> <Ja>. <laughs> dus, uh, maar het uh, gaat dan over uh, voorval. En die, uh, die uh, boef is nog een yogi. Een waar jonger, trouwens. Oh. Uh, en. Uh,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 uh, vraag van God zijn jullie keg en dan heb ja, ik... keg is een dit soort slang uh, is dat uh, hoe we ja, ja dat heb ik vandaag dus ook geleerd <laughs> oké <Okay>, uh, <laughs> uh, ja want als je uh, ergens aanstoot aan wil nemen, dan moet je ook die nieuwe woorden bijhouden, denk ik. En, nee. uh, anders doen ze je niks. Anders <laughs> doet ze het niks, nee. Dus, uh, maar het is natuurlijk uh, ook een vernedering, hè? je bent een jonge uh, boef Marokkaan, je krijgt al autopech, dat is sowieso natuurlijk uh, slecht, dat, je, dat je, die, die je wheels niet in orde zijn, ja. en dan moet je door vrouwen geholpen worden, dat is eigenlijk ja dat is eigenlijk een ontzettende vernedering denk ik voor zo iemand. Nou ik ja, weet niet ja. wat de achtergrond is misschien waren die dames gewoon prostituees die klaar waren met werken en uh, ja die gingen op weg naar huis toe en die dus zagen boef langs de kant van de weg en uh, die namen gewoon mee en uh, hij stelde die, het zelfs uh, slechte vraag zijn ja. jullie en ker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 Laar, hè, omneemt die waarjonger zijn brood en zijn inkomsten, hè, omdat hij uh, ja, eigenlijk gewoon een lul is. Ja, Misschien. en in, de, in, in die kringen wordt de boef dan alleen maar uh, populairder. Ik ja. bedoel, als een CDA er of een boycott oproept op voor uh, de boef, dan denkt ze de jongelij van: Oh, dan moet die boef wel heel erg cool zijn. Ja, ja dat is ja. dus de dynamiek inderdaad.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 Ja. Ja, maar Boef had achteraf wel sorry gezegd, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Want en en, en clubblijker... die kreeg toen vervolgens allemaal weer de dreigementen. Ja, nee, want blijkbaar is het ook zo... ...dat als de Twitterwereld gaat uh, leven... ...en ik dacht dat het al lang dood was... ...maar blijkbaar... <laughs> Elke keer blijkt die ja. Twitter ja. nog te leven, hè? Het is echt zo'n ja. lijk dat hij die dood wil. <laughs> ja, maar dan, dan kun je dus inderdaad zo'n klimaat krijgen, hè... Uh, ja, dat, dat mensen moeilijk gaan doen als je ergens op gaat treden. Ja. Want, eh, en ook al staat zeg maar, zo'n optreden eh, los van wat je, eh, wat je dus, zeg maar, ernaast doet, denk ik. Eh, zou de burgemeester, kan daar dus al idioot op reageren... door te zeggen van, ja, maar dit gaat uit de hand lopen. Terwijl, misschien geeft die boef... Een fantastisch feestje voor de jeugd. Hè? Ja. En, uh, ja, dus dit, dit, dit is zeg maar... Uh, ja, dit is, dit is zeg maar Nederland op zijn kleinste. <lacht> gewoon, uh, gewoon, een, te, gewoon een incident wat gewoon tussen uh, drie meisjes en een... En een, nou ja, en een boef. <lacht> en, ja, en een verdwaald boefje, zeg maar, wat zich afspeelt. Ja, er wordt dan ook... Uh, de, uh, ja. Ik kan me zo voorstellen hè, dat er ook al uh, van die uh, opinie, uh, van die peilingen zijn geweest. Van, wat vindt u of zo? Weet je wel, vind je, je ja, recht of onterecht? Hè? Iedereen moet zich daar dan aan bemoeien. Terwijl... Ik zou je bijna afvragen, is er al in populaire wetgeving stiekem doorheen gesluist? Terwijl iedereen zich hier druk <laughs> over maakte. <laughs> ja, uh, jammer waarom kan een incident gewoon niet... tussen... Uh, die boefje en, en, en, die, en die meisjes blijven? Denk ik. Ja, nou dat is omdat... Uh, nou ja, het boefje heeft zelf de aandacht gezocht... Uh, weet je wel, van de media. Jawel, jawel. En, en daar kun je ook wel... Ja. en daar kun je verder ook wel op reageren. Maar dan, dat er dan zo'n... Uh, dat er dan zo'n politicus... mee aan de haal moet gaan. En dan ook gewoon... Uh, ja, de ja, gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. <laughs> Ja. Ja, hij wil de stem trekken ja. van iedereen die zich dus, ver, verontwaardigd uh, is over boef. <laughs> dus jezelf heerlijk in de normen en waarden wentelen. Terwijl. <laughs> nou ja. Uh, mm -hmm. uh, Sorry, aan de andere kant F-16 naar Jordanië stuurt of zo. Ja. ja. ja dus, uh, en, en dit gaat dan hè, ook over... Uh, ja, misschien vinden ze het uh, ook heel erg... ...dat die boef zich klaarblijkelijk nergens voor uh, hè, Dat zou kunnen. Ja, maar, uh, ja, weet je... Ja, ik, ik, pff, pff, dat is wat ik vind. <lacht> <lacht> ja. ja. Ik, ik zie nu uh, voorbij komen op mijn... Uh, Facebook feed. Hij uh, ja? zie hebt een linkje. Um, en, <middels> hij, hij zit nu live in de studio van RTL om zijn uitspraak te bespreken. Oké. Gewoon laten naar de televisie... <middels> We kunnen het weer oneindig oprekken. Ja, want heel Nederland moet weten. Hè, wat, dit, uh, ja. Zal dit gewoon een promotiestunt van Boef zelf zijn geweest? Ja, ik begin oh. het ook te denken, ja. Ik hij denk komt, je, komt een nieuw album aan. Ik denk, ik denk, ik denk met dat medewerker planen, van het dat, CDA. Nee, hij zal wel vaker uh, mensen beledigen. Ja. Ik denk niet dat het de bedoeling is om... Uh, hoe zou je dat willen plannen dan? Nou, ja. als je gewoon vaak mensen beledigt, dan daar trek je gewoon aandacht mee. En ja. nou, hij weet denk ik dat aandacht goed is... Uh.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 Geef hem dan niet zoveel tijd, Henk. Nee, het gaat, over, het gaat ook niet om boef. Het gaat zeg maar over van... Uh, oh, het gaat dit, over de het CDA, over CDA van, hè? Ja, de CDA, een maatschappelijk fenomeen. Hè? Dat is inderdaad die CDA... Die, die ja, Ik kan me niets anders voorstellen... dat die zichzelf hier een keer op heeft afzitten te ruppen. <laughs> ja. Geef me vaker zo'n boef. <laughs> ja, van nou, dit is mijn moment...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 Oh, zijn er zelfs ook kamervragen? Nee, nee. Dat komt nog dat dat gebeuren. Dat komt nog gebeurd. Boef is gewoon de nieuwe 50 cent, eh, nee. jongens. Commissie ja. van wijze mannen opgericht. En ja. Ja, de Jochis, die vinden hem natuurlijk een hele held, hè? Ja, nou ja, goed, dan weten we ook dat de Boef ook in deze uitzending uh, genoemd is. Uh, ik ja. moet zeggen, ik, ik heb zelf nog niet naar zijn repertoire geluisterd. Dus ik, uh, ja... Dat ga je nu doen. Nee, ja. nee, nee, ik voel me <laughs> ook niet geroepen om... Uh, om na zijn repertoire. Maar goed, ik ben denk ja. ik ook niet de, de doelgroep. Eén zo'n argument hè, is dan, het zou je dochter maar zijn. Mm -hmm. nou, dan denk ik zo van. Nou, oké, okay. misschien is het wel een terechte vraag wat Boef in eerste zeld. Dat kan.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 Ik heb een voorbeeldfunctie. <laughs> ja. Nou, in dat geval... Zijn ego is er niet on, heeft er niet onder geleden onder deze nee. barrage aan CDA-beschuldigingen. Ja, gelukkig. Aan CDA gelukkig. Ja. <laughs> nou, dat is hij allemaal weer blij. <laughs> ja, of bedoelt hij met voorbeeldfunctie juist dat hij uh, voordoet hoe het niet moet. Dus uh, mm. ja. oh, ja. Nou, we moeten allemaal niks, hè. Maar uh, ja, we gaan even naar Facebook. Uh, ik zie hier Mark Zuckerberg...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 Bij het radio.com. Ja. Nee, ik zie er inderdaad nou geen uh, HTTPS staan. Dat is, uh, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> hey. Kijk, er staat wel een... Volgens mij is de. Oh ja, er staat, nou, er, staat, nou, er staat bij Chrome nog gewoon. Uh, je verbinding met deze site is niet veilig. Okay. Maar ja, ik heb het al bij, bij lokale NAS, als je daar naartoe gaat, dat hij dan al uh, begint te zeuren. Omdat het ding geen certificaat heeft. Ik weet niet waarom hier, jij, da, jij daar uh, doorheen komt.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 Hoe heette dat ook weer? Ja, ja, Diginotar. Weet je nog dat Diginotar gehackt was? Ja. Diginotar geeft certifi uh, certificaten uit. En Diginotar, is dat uh, notarieel iets? Of is dat een uh, Diginotar bedrijf dat voor de beveiliging van de overheidswebsites zorgt? Nou, het uh, is een beetje te veel geïmproviseerd misschien om uh, even zo snel na te kijken.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 na nou, een, een aantal bedrijven die, uh, de, dus, dus, ja, de certificaten zijn niet exclusief overheid. Op dit moment.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 Uh, terwijl die eigenlijk zelf de veroorzaker is. Nu wordt iedereen 40 rijker. <laughs> ja, ja, ja. ja, de koopkracht valt dat geld, dat is natuurlijk ook niet uh, vasthouden. Maar daarvoor heeft hij dan de geweldige crypto, Venezuelaanse uh, bolivar, de Petro bolivar of wat is dat de Petro uh, munt? Heel veel geprimed of zo? Ja, ja, ja. Even een eigen geheime voorraad. Als het even omhoog gaat, dan dumpt hij het gelijk. Maar ja, er is inflatie van 1400% vorig jaar. Dus uh, ja, die 40% die doet gewoon geen bal. Eigenlijk worden ze nog extra genaaid. Dus het had eigenlijk, uh, normaal gesproken was het loon hoger geweest. Maar nee, nee, nee, nee. 40% niet. 140% nee. 40% maximum stijging van het minimumloon. Uh, ja, het is. Dus, uh... Druppel op de groeien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 Ja, maar het is gewoon... Uh, je breekt eerst iemand zijn benen en dan geef je hem een kruk. Daar komt het op neer eigenlijk. Ja, nee, met dit soort ja, inflaaties. En dit is dan nog een heel erg lullig krukje. Want uh, ja, de, de, ja. de vrije markt had je nog een betere kruk gegeven eigenlijk. Ja. eigenlijk je, je, ja, je breekt iemand je zijn benen en je geeft hem een luciferthoutje. Ja, zoiets, ja. ja maar het is, het is ook zo dat...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 Venezuela is al één grote cel eigenlijk. Nou, ja, maar aan dat hij ook wel door heeft dat mensen nog een beetje moeten produceren... om, uh, om nog iets over te houden van het land. Nou, ik denk dat, dat, al, dat hij dat al niet meer begrijpt. Uh. Ja, nou ja. Ik bedoel, die man is eigenlijk van oorsprong een buschauffeur, hè? <laughs> oh ja, ja. <laughs> zoals uh, Gerben, uh, hoe heet hij? Mat uh, Herben. nou ja, voor... Uh, nee, nee, die was er nou niet... Uh, Fred Tever? ja. Oh, Weer. Die, die, uh, die was weer in een bestuurlijke functie terechtgekomen, dat was het uh, kapje ja. toch? Ja. Nou ja, in ieder geval, ja, volgens mij is hij ooit in die positie gekomen van: hebt u bestuurservaring? Ja, ik ben buschauffeur geweest. <laughs> oh ja, nou ja. Mag jij het land gaan leiden? <laughs> ik heb een groep van tientallen mensen vooruit geleid, zoiets. Ja, <laughs> ik weet er weg.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 Dus uh, toen ontstond er wat woede. Dus Carbonade. Nou, volgens mij is er al een paar weken, een paar maanden al woede daar. <laughs> ja, dus, al langere <laughs> tijd wat woede. Ja. Maar geen carbonades met kerst. Dat was toch alweer uh, een reden om de straat op te gaan. Strake vuilnis in brand. Nou kan natuurlijk ook gewoon zijn dat ze...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 Hmm. En het is uh, zaterdag met vrachtwagens via de brug Simon Bolivar, de grote held van de vrijheid, van de revolutie, over de grens gebracht. Ja, en dan inderdaad vraag je af waar dat terecht komt. Ja, dat zal natuurlijk geconfiskeerd zijn door de mensen in uniformen. Die hebben natuurlijk allemaal nu uh, carbonades uh, met de kerstmaat nee, uit. Verdeeld door de mensen in uniform. Ja, Oké. Okay. <laughs> Eerlijke herverdeling van de carbonades. Ja.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 ja, meestal Logiekies Amerika dan. toch, met hun kapitalistische, uh, ja, handelsmuren uh, en zo. Ja, die wordt niet genoemd. In Portugal. Ja. Ja, het is ook zo dat, uh, kijk, uh, we. Heel veel landen die willen gewoon geen zaken meer doen met Venezuela, omdat die bekend staan als, uh, ja, we, ze, als onbetrouwbare betalers eigenlijk. En ja, dan hebben ze zoiets van, ja, daar gaan we geen niks aan leveren, want dan weten we niet zeker of die terugbetalen. En dan gaat hij hun vervolgens dan de schuld geven van, uh, ja, zie je wel, ze leveren niet. Ja, ja al... ze leveren niet, omdat hun onbetrouwbaar, te boek staan als onbetrouwbaar. Dat wordt niet betaald. Ja, ja ook al houden ze zich aan hun beloftes. stel nou, je krijgt uh, over Maand 10.000 Bolivar... ...ja, wat is het ook nog maar ja. klaar. Nou ja, de, de, de Bolivar... ...die heeft een aantal koersen... Hè. ...dus die hebben zeg maar voor de internationale handel... Hebben ...een gunstige koers... ...en dat, dat is dan... Niet, de, niet, zo, die, ...niet direct de oorzaak... ...de, de oorzaak van... Uh, ...dat mensen niet meer willen leveren aan...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 Je kan wel zeggen, je krijgt een goede koers ervoor. Maar dat kan alleen als ze nog, nog buitenlandse reserves hebben. Van dollars of zo, of euro's. En daar, zo, daar zo, zal het niet van overlopen. Want ze, ja, zijn ze konden ge... zelfs al de leningen niet meer betalen. Ja, ze zijn he, inderdaad wel dus, uh... default op hun leningen. Dus uh, ja, ja, de kredietwaardigheid is gewoon nul, niks. Dus ze kunnen, ja. Mm -hmm. dus hij, hij heeft waarschijnlijk geprobeerd met die crypto uh, petro crypto <laughs> belast te betalen. En, uh, nee, die ja. dacht eraan, die dachten dat het bitcoin was.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 Ja, uh, dan weet ik veel. Net waarom roepen mensen in Nederland voor koning? Uh, even, dat is een quote, hè? Dat is niet mijn woorden. <laughs> ja, <alleen. laughs> ja, ja, alleen, dat is... ja, voordat ze mij de bak in gooien, hè? Wat, wat zeg je daarvoor? Nee, Als het tussen aanhalingstekens staat, uh, dan. Ja, tussen aanhalingstekens. Uh, normaal mag alleen maximaal dat zeggen. Oké, okay, maar goed. In Iran um, heb je dus nu in een uh, groeiend aantal steden enorme protesten. Um, het is niet helemaal duidelijk hoeveel mensen precies. Um,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 En er is gewoon veel armoede daar dankzij de controle van de overheid. Dat is een van de dingen waar ze tegen zijn. Daar ja, zijn zowel tegen de geestelijke leider als tegen de president nu aan het uh, protesteren. Als je de staatscendivisie moet geloven in Iran, zijn er ook weer duizenden mensen in iedere stad.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 Nou, hoe niet vergeten dat land natuurlijk al jaren geboycott wordt door uh, onder andere Amerika. Ja, ze zijn aardig klem gezet inderdaad, financieel. Ze mogen geen olie herteren en ja. Dat maakt het wel lastig. Ja, nou, er is ont... natuurlijk nu een uh, deal, Obama heeft een deal gesloten met Iran. Die wil Trump geloof ik terug gaan draaien. En die heeft daar toen een heel, heel vliegtuig met cash naartoe gestuurd. Want uh, het Iraanse geld, elk land dat in, in dollars wil handelen en dat moet je eigenlijk wel doen als je, als je bijvoorbeeld in olie handelt en dat toen ze in Irak. Uh, die, als je een dollartransactie wil doen, moet jij een rekening hebben bij een Amerikaanse bank. Uh, en het probleem is dat toen uh, van Iran alle banktegoeden zijn geblokkeerd. En dat is door Obama dat opgeven. En toen zijn er hele pallets met cash naartoe gevlogen. En uh, ja, want uh, kennelijk.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 Ja, dat ze op die moment, op die manier een, uh, een oorlog in Iran proberen te, of een burgeroorlog in Iran proberen te op te stoken. Nou ja, dus is dat ook niet een redelijk een redelijk scenario? Iets doel zou dat zijn? Nou ja, uh, military industrial complex. Nou ja, deze ja. Wesley Clark. Hè. Ik weet niet of je weet van de. Wat zijn de negen van Wesley Clark of de zeven. dat was het ook weer. Dat zijn die, die uh, landen die ze zouden gaan, ver gaan veroveren. Dat was zo'n generaal. En die klapte uit de school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 uh, geïnstigeerde opstand uh, voor, voor de Sjaan verruild, de Sjaan Persie. Uh, de CIA heeft toegegeven dat, dat, dat zij daar de hand in hadden. Bij ODI-investeringen te maken. En Die is daar toen een heleboel jaar dictator geweest. en Uiteindelijk is hij weer geruimd voor Khomeini. Zijn Ayatollah. Ja, en nu hebben ze de werkloosheid van 12%, inflatie van 10%. Schoten de prijzen van eieren en kip vele tientallen procent omhoog. Ja, daar word je natuurlijk niet vrolijk van. Ja. Nee, goed, dan gaan we even verder nog met uh, de berichten. Dan we gaan we weer even naar Nederland toe. Want er is, uh, wordt belasting geheven op. Uh, ja, dat is een heel lullig verhaal. Een get-overgoeding. Een vrouw die de Holocaust heeft overleefd. En dan moeten ze daar belasting over betalen, heb ik uh, begrepen. Ja, het is een 86-jarige vrouw. Die heeft uh, de Holocaust overleefd.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 Dat is wel triest allemaal. Hè. Welkom bij de wereld van de overheid. Eh, hebben ze bij Nederland al uh, uitgevonden of de Holocaust überhaupt op heeft plaatsgevonden? <lacht> ja, nee, ja, dat... En ga jij maar je excuses aanbieden. We <lacht> eh, weten dan... allemaal dat jij een voorbeeldfunctie hebt. En, ja. uh,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 Ja, ja, en dat is natuurlijk ook ja, bijna ironisch. Hè? Dit gaat dan, ik, ik, dit gaat dan met name dan, zoals ik het dan hoor, hoor, uh, over uh, dat ze te werk is gesteld, dus niet. Uh, ze heeft zelf niet in een kamp gezeten, toch? Nee, de arbeidseind is dat dan. Arbeidseinde. Nou, nou, dan is het netjes dat een overheid uh, daar schadevergoeding voor betaalt. Uh, een andere overheid die vindt, ja, maar wacht even, we hebben gehoord dat jij ergens gewerkt hebt. Heb jij daar wel belasting nog op betaald? Ja, werk, werk, word ik werk. Ja, dus, <laughs> uh, terwijl het is een schadevergoeding. Hè, en uh, uh, uh. Uh, ja, dat de belasting daar dan ook met haar handen in wil zitten. En dat dan ook zonder uh, blikken of blozen uh, wil doen. Ik vind, Ze kennen geen mededogen. Ja, uh, ja dat is eigenlijk schaamteloos.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 Ja, ik dacht dat hij nooit zou komen. Ja, uh, je hebt wel al voorbij horen komen. Nou, nu komt dit dan echt. Uh, we gaan er nou even niet naar luisteren. het ging volgens mij eigenlijk om dat schilderij weer aan de muur, hè? Ja, oh, oh, ja dat horen we hem, hoor, dan horen we hem. Dan <lacht> <lacht> we dat weer inkomen. Gezinsnedend, een glimlach op. Ja, hij begint bij mij ook. Oeps, sorry. Uh, ja.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 Oh, God. Het, um, ja, dat is ook uh, onhandig. Yes. Dus wij laten je wel weten wat je moet weten. Yes. En, en je moet je niet belangrijk achter want het collectief is belangrijker. Maar we doen gewoon minder jij, meer wij. Ja. Een gro groep, groepsbelang boven eigenbelang. Ja, wat hij eigenlijk bedoelt is, dus minder jij, meer ik. Maar huh. uh, je mag gewoon zeggen: koninklijk meervoud meer wij. Dus het is iets ja. als, als Kennedy, die zei dat ook: hè. don't ask what.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 Don't ask what I can do for you, but what you can do for me. Dat, ja. is, daar, dat is eigenlijk samen wat. Nou, ja, het is nee. toch gewoon de nsdap leus ja. van, uh, nee, zit, van hoe we dat uh, ja, groepsplan? Uh, uh, yeah. Nee, er zit nog wel een. Mijn nuts voor eigen nuts. Dat is het eigenlijk. Nee, er zit nog wel een verschil tussen. Oh ja? Ja helemaal, <laughs> want uh,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 Yeah. Maar, uh, ja. Maar we moeten wel later weer uh... Ja, we, laten. we moeten wel even naar uh, de afsluiting toe gaan. We hebben nog even wat uh, netnieuws uh, gedoe. En nou, het werd eigenlijk al genoemd in uh, de kersttoespraak waar dit uh, bericht over ging. Uh, en hebben we nog uh, uh, Henk Krol. Maar uh, laten we even een brugje maken naar netnieuws. De koning noemde het al, uh, daar moeten we voor gewaarschuwd worden. En uh, ja, dit bericht gaat nog even op die tour uh, verder. Dan moet er allemaal bang voor zijn, hè? Ja, ze zijn weer uh, manufacturing of consent, heet dat, volgens uh, Noam Komski. Dat is het, uh, het, uh, het construeren van consensus. Vooral laag opgeleide, 40% zeggen we vaak niet meer te. En dan weet ik niet of het aantal laag opgeleide 40% is, of dat 40% van de laag opgeleide zijn die. Zeggen, ik weet niet meer wat waar en onwaar is. En onder hooggeleid hoog, is dat 23 procent. Ja, die, zijn, die zijn natuurlijk beter geïndoctrineerd, ook, hè? Ja, ja die, die, denken, die denken inderdaad en weten wat waar is. Ja, ja. Maar dat hebben uh, ze heel weet. lang op school geleerd. <laughs> 19% dus van de lage opgeleide is ervan overtuigd nepnieuws te kunnen herkennen. Tegenover 41% van de hoger opgeleide. Dat zijn allemaal mensen die in global warming geloven, waarschijnlijk. <laughs> en Hij weet staat dat staat niet het in het NSC, dan is het niet waar. Ondanks <laughs> dat heel Amerika bevroren is. Maar uh... um...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 Tweederde van de Nederlanders is het met minister Olongren eens dat de Russen met nepnieuws de democratie, de democratische rechtsgang onder de toedracht van het neerhalen van de mh 17 proberen te beïnvloeden. Daar staat tegenover dat één op de vijf Nederlanders denkt dat de Nederlandse regering meewerkt aan een doof over de mh 17 Dat zijn ook nog aardig wat. <laughs> uh, en en wat, maar... is dan, wat is dan een nepnieuws uh, antwoord in deze keuze, meerkeuzevraag? Nou ja, ze zijn allemaal heel bezorgd. Dat is eigenlijk uh, het uh, punt over net nieuws. En ik denk dat als mensen bezorgd zijn, dat is ook bewezen als ze bang zijn, dat ze, dan gaan ze naar de overheid toe, want daar moet je naartoe aan als je bang bent. Wie, wie heeft het onderzoek gedaan? Is het CG Select of zo? Uh... INO Research. Hmm, nooit van gehoord, maar nee, ook niet. Uh. Uh, uh. Peter, Peter Kannen van e INO Research.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 Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Gisteren heb ik uh, wat filmpjes gezien van James uh, Randy. Dus mm -hmm. een, um, een onderzoeker naar uh, mensen, uh, naar charlatans, gebedsgenezers, mensen die paranormale uh, gaven uh, zeggen te beschikken. Of. Um... Politici. <laughs> <laughs> ja. oh, ik weet niet. <laughs> en uh, een aantal jaar geleden had hij een weddenschap uh, uitgeloofd van uh, 1 miljoen dollar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 uh, een, een, een, wat is zeg maar de meest gezonde reactie op je angst van uh, nou, de tweede middeleeuwen of uh, nepnieuws of weet ik veel wat, is dus gewoon accepteer het, uh, nee. gewoon accepteren dan, echt waar, probeer het eens een weekje of zo uh, wat moet ik accepteren? ja dat, uh, dat het nieuws gewoon nepnieuws is. Ja. En, uh, uh, en dat het er is. Wel, welk nieuws bedoel je nu.nl of zo, Telegraaf? Ach, kies maar wat uit. Maakt toch geen fuck uit. Ja, uh, alles behalve vrijheid radio is uh, nepnieuws. Ja. Ja. <laughs> Wij zijn de enige absolute waarheid. <laughs> het, het voetbalkrantje van de voetbalvereniging, die kun je dan wel geloven, denk ik. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay.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 Post. achteraf hoefde die ook niet uh, ter verantwoording geroepen te worden. Zou dat kunnen? Ja, uh, ik weet het niet. Dat is altijd met die politici, hè? Kunnen ze nooit achteraf meer uh, ter, ter verantwoording roepen voor uh, hun wanbeleid? Nee, kunnen ja, die niet zeggen van niet uh, goed geld terug of zo. Dat is uh, helaas... uh...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 Dat ja. nou, krijg je op school natuurlijk ook niet mee. Hè? Dat wordt ja, juist afgeleerd om kritisch te denken. Ja. Ja, dan moet je, als jij uh, kritische vragen gaat stellen aan een leraar, ja, dan moet je in een hoek in de klas gaan staan met, uh, met zo'n ezelsoor op je hoofd. Weet je wel? Hoe durfde jij kritische vragen te stellen naar de leraar? Nou, dat ja, is niet eens. Krijg gewoon minpunten op je proefwerk en dan leer je: uh, op, Oh, dat was fout. Dat moet ik doen. Ja, dus. Bij mij op een rapport stond daar: uh, Johannes eigenwijs. <laughs> <Ja>. <laughs> Want ik stel ze kritische vragen steeds. Ja, last dat als Johan wijs. Ja, wat heel apart is hè, als je dus uh, gaat voor de kennis economie dan, ja. dan, kijk, ik snap ook wel hè, dat je soms moe wordt ja. uh, als leerlingen elk jaar weer dezelfde domme vragen stellen maar, dat hoort bij je vak zo'n professor hè, die wil ook graag in het torentje zitten hè. Het, hele, het hele systeem is daar ook uh, een beetje op gebouwd hè, van, uh, wie controleert uh, wie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 en Henk uh, Pohl kwam erachter dat het eigenlijk alleen maar mannen waren die die nootjes kregen. Ah. Maar het bleek dus dat het gewoon uh, nootjes waren die voor de, uh, de voorzitters van de partijen waren. Van de fractievoorzitters en van de buitenlandwoordvoerders. Okay. En het waren toevallig uh, bijna allemaal mannen. Maar Henk Pohl heeft dus besloten om al die nootjes gewoon in de prullenbak te gooien. Oh. Iran natuurlijk weer boos werd van, dat is een cadeau, dan moet je met respect behandelen, dan moet je niet in de prullenbak gooien. En dit is gewoon op uh, kerst, want het was een kerstcadeau natuurlijk, um, in het Iraanse parlement behandeld, um, direct nadat ze klaar waren met praten over de brandstofprijs, Dus eerst de inflatie en dan de uh, kool. Ze hebben echt wel uh, hun prioriteiten daar.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 alles wat jij ooit hebt gezegd. Dat kan helemaal niet. Nee. Is heel raar. Ja, maar het is allemaal wij, hè? We zijn allemaal wij, hè? Hey, allemaal één. Ah, ja, godzonder. Ja, ja. We all are one. Dan zijn ze dus misschien op een slecht beeld van, uh, van Nederland. Ja, godzonder. Er uh, de, de zijn Iraanse belastingbetalers zijn eruit gebuit... om die pistassenootjes aan hen krol te geven, weet je wel? Die, die dan vervolgens weer in de prullenbak gooit. Ja, zonde, zonde. Ja. Het, het, doet, het doet een beetje denken aan het drama of zo. We hebben een aantal van die berichten al nou gehad...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 En dit wordt eigenlijk alleen maar dramatisch. Dat je er meer van weet. En, het is echt zo... Ik bedoel, ik ging helemaal stuk op, op het woord pistasnootjes. Ik bedoel ik Ja, dat het bijna een internationaal rel wordt. Uh, ja, en het is natuurlijk ook wel grappig. Hè, dat het, het is gewoon een miscommunicatie, blijkelijk. Dus... Uh, het was niet uh, anti-vrouwen bedoeld. Hè? En dus ja, er ja, daarmee... is maar één partij met een vrouwelijke voorzitter Dat is natuurlijk de dierenpartij. Ja, en waarschijnlijk heeft zij ze geweigerd... omdat ze niet vegetarisch waren of zo. Ik weet het niet of uh, dacht... Uh, maar sinds kort he, heeft ook de SP een vrouwelijke partij ja. uh, leid. Oh ja, ja dat ja. was een pas. Hoogte van dat, Jan Marijnissen. Dus, hè? Dus een ja. soort... Uh, Erfondsvolkingen is dat? Ja, maar deze zijn nog naar die andere gegaan. Of misschien had uh, uh, Henkel uh, het geslacht van die uh, Partij van de Dieren niet goed uh, ingesloten. <laughs> ja, je weet ja. niet, hè, die man is uh, niet al te scherp meer, geloof ik. Nee, ja, hij is ook 50 plus. Hè? Ja. Maar hey, hey, je mag nog uh, blij zijn hè, dat er geen vatwater tegen hem is uh, uitgevaardigd. Uh, dan ben je wel helemaal klaar natuurlijk. Misschien hoopt hij daar wel op. Maar, uh, dat is ja. natuurlijk voor hem weer publiciteit, hè? Ja, ja dat is, en, uh, och, dan ben je wel de ruilnecht. Uh, uh, ja. ja, dan kan je gewoon uh, jezelf meten met de Wilders. Nou, Misschien dan krijg je dan ook nog beveil beveiliging. Ik, ik denk dat het dan al richting Pim Fortuyn gaat, hoor.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 ja, hoe moeilijk is het wel om een land te leiden? En dat lijkt me weer heel veel moeilijk. Want je moet gewoon een inschatting maken van, ja, wat is de beste beslissing? Nou, en... ja, gewoon net als Hitler, heel veel drugs gebruiken. En dan bij die dingen gewoon helemaal uh, ja. de pampers liggen omdat je onder de heroïne ligt. Zo leid je een land. Het valt te proberen. Hè. Uh, yeah. En uh, natuurlijk uh, komen er ook uh, van allerlei figuren op uh, politici af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 Maar daarmee ontwortelt het uh, denken van, ja, god, uh, we, we zijn hier uh, 17 miljoen binnen bepaalde grenzen. En hoeveel miljard ondertussen al uh, op de hele aard? 7, 8? Kan... Ja, 7,5 geloof ik, ja. ja? Uh, van, oké, okay, nu we hier toch zijn, hè, uh, wat is nou uh, de beste manier van met elkaar omgaan? En dan merk je toch dat, ja, dan heb je dus politici. Die zitten daar uh, voor. En ze schieten dus heel vaak uit hun rol. Ja, of maar de politieke theatermaker. Uh, Geert Wilders is natuurlijk uh, helemaal koploper in. Maar uh, alle partijen doen er tegenwoordig aan mee. Gewoon uh, balletjes opwerpen En ja, en dat is qua blijkelijk de scene gaan beheersen. Van... Uh,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 Dan is er misschien ook meer reden voor emotie. Hè? Ja, maar dat zal niet tot een wereldoorlog uh, nee, gaan leiden. Nee, gewoon uh, <laughs> lekker knokken op een dorksplein. Nou, ja, misschien als een conspiratie gaan drinken. Misschien is uh, henkrol Krol benaderd door de wapenindustrie. Van nee, hey, ik hoor dat jij zo meteen een cadeau krijgt van Iran. Gooi het even in de prullenbak. Ja. Dat kan, dit, dit kan een wereldoorlog gaan uitlokken of zo, weet je wel. Ja. Ja. Dat uh, Iran uh, uit zichzelf uh, gaat zeggen: van nou, die nucleaire deal, dat hoeven we ons ook niet meer als het zo gaat, zeg maar. De, hè? Uh... Is onze pistas nootjes in de prullenbak gaan gooien? Uh... Er is er heel emotioneel van. Uh... Dat is het ook nog. Hè? Dus de emoties die uh, dan mensen voelen. O, ...om zo'n uh, pistasnootjes. Ik bedoel, he, inderdaad, zijn het je eigen pistasnootjes? Heb je ze zelf gekocht? Nou, vaak niet. Een stagiair met geld van een ander... ...dan ga je daar moeilijk over zitten te doen. He. Zit ja. je dan dan al een beetje met je hoofd... op uh, ...in de werkelijkheid? Of uh, dan zit je vast in een of ander systeem... ...waarin je nooit het draai uh, zou kunnen vinden? En... Uh, ja.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 Ja, maar je had... Uh, nou, ik denk niet dat deze, deze... Ik denk niet dat deze heren uh, zoiets hebben van... Nou, uh, ja, we zijn al zo lang vrienden. Laten we onze geslachtsteden met elkaar delen. Dat nee, was niet een motivatie. In ja. alle kringen is er ook gewoon een verstandshuwelijk uh, geweest. En dat blijkt ook. Ja ja, ja, ja. Want ja. Uh, ja, anders lagen die uh, uh, scheidingen ook niet zo hoog. Van, uh, nou... Uh, Jantje leert Marietje kennen. Uh, nou, ze, hebben, ze denken ongeveer allebei hetzelfde. De toekomst van uh, Jan gaat in de fabriek uh, werken. En Marietje gaat uh, tijd nemen om voor de kindertjes uh, te zorgen. Nou, worden, van het idee worden ze allebei bloedje geld. Uh, nou, en dat vinden ze dan verliefdheid.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 In zakelijke kringen. Dan werden ook uh, dochters ja. en zonen met elkaar uh, gekoppeld. Maar de, deze heren. Het staat hier ook in de titel, hè? Ja. Ik, ik neem aan dat dit geen nepnieuws is. Ook al komt het van uh, de, oh, de mail online. <coughs> um, zeg maar de Telegraaf van Engeland of zo. Uh, Two heterosexual Irishmen are married, married so they can avoid inheritance uh, tax.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 Ja. Oké, okay, dat, dat is een wel heel mooie uitspraak om dan de, de uitzending mee af te sluiten. Ja, tenzij een van de andere heren ook nog een uitspraak wilde doen. Heeft dat durf niemand wat te zeggen euh, op dit soort <laughs> Ja, hier heb ik uh, ja. vrij weinig meer aan toe te voegen, alles is al gezegd. <laughs> ja. Trouw uit belastingontwijking. Ja. Ja. Jurien, lig, lig jij al met je hoofd op het toetsenbord? Of? Oh ja, inderdaad. Ja, het, het, volgens ja. mij. Voor mij was dit ook een keer een script van Pe een komea... Peter ook, denk ja, ik. Ja, ja Peter zal wachten. What's up, Mensen? Uh. Oh, hey, Jurin. Hey, Jurjen komt tot leven. Het lijkt Twitter. Mm -hmm. <laughs> ja, nee, we hadden het over de, deze heren die uh, trouwen uit uh, Belastingontwijking. Ik weet niet of jij daar nog iets aan toe te voegen had. Nou ja, wat moet ik zeggen? Laten ze doen wat ze goed vinden... He. We zien wel hoe het uitpakt. Hmm. Ja, misschien we wel wanneer de scheiding is. Ja. Ja, waarschijnlijk zijn ze bij elkaar tot de dood hen scheidt. Eh. Ja, ja, ja. Ja, is... ja, dat is ook wel de bedoeling. Nee. Hè? Als de ene gaan dood ging, dan kreeg de andere het huis. De het ja. Ja, dat is het hele idee van het huwelijk. Ja, dat is het hele idee van het huwelijk. Dus dan uh, blijven ze letterlijk uh, bij elkaar tot de dood hen scheidt. Ze hebben dat ook is, geen uh... verwachting van romantiek, hè? Dat is ook wel een nee. verwachting. Van, Oh, nou, verras ja. mij eens uh, met uh, romantiek. Ja, godverdomme!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 Nou ja, goed, dan uh, houd het gewoon hier uh, even bij. En, uh, het verzet, het hier... verzet groeit. Ja, dat, <laughs> komt, dat komt jongens. Het komt langzaam, maar zeker. Als ja. <laughs> nou, strijdend gaan we naar de middeleeuwen. Dat wordt een feest. Dat wordt een feest. <laughs> mensen ontwaken heel langzaam. Eerst met het, uh, de ene teen uit bed en dan de rest. Ja.